12 uur. Dit is Radio 1. met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Jan Slachten, de baas van Omroep Max wil de Nederlandse staat aanklagen in verband met geoormerkte omroepgelden die niet hier terechtkomen, grootspraak of niet. We gaan hem straks bellen. In een mediaforum met Annet Birschel en Joost Oranje. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Dorald Meegens. Goedemiddag. Veel belangstelling in Londen voor afscheid Margaret Thatcher. Tweede Kamer debatteert over sociaal akkoord. En oud bischop van Breda, Tini Muskens, is overleden. Wolkenvelden, soms ook wat zon. Vanmiddag en vanavond in de noordelijke provincies lichte regen. 15 graden wordt het op de wadden. Zo'n 21 in het zuiden van het land. Komende nacht en morgenochtend wat regen. Daarna wordt het zonnig. Het gaat morgen wel harder waaien. En het wordt ook een stuk kouder. Naar Londen nu, in St. Paul's Cathedral, is de afscheidsdienst van voormalig premier Margaret Thatcher begonnen. Correspondent Anne Sane in Londen volgt die dienst. Anne, wat gebeurt er nu? Ja, de kist van Margaret Thatcher die wordt op dit moment... St. Paul's Cathedral binnengedragen. Uh, hier zal de openbare dienst plaatsvinden. En daar klinkt kerkgezang, zoals je kunt horen. Um, Koningin Elizabeth is onder de aanwezigen, samen met prins Philip. Het is nu uh, 11 uur Britse tijd, maar de Big Ben aan de andere kant van de stad... die zal niet luiden, uh, om respect te tonen aan Margaret Thatcher. Um, Zometeen zal de kleindochter van Margaret Thatcher voorlezen... en ook uh, Britse premier David Cameron zal voorlezen tijdens de dienst. Hmm. Er was ook uh, protest aangekondigd tijdens de rijtour die een uur geleden begon. Uh, was dat protest er ook? Nou, de meeste mensen applaudisseerden eigenlijk toen de kist voorbij kwam. Uh, daartussendoor hoorde ik wel wat boeggeroep en ook uh, geschreeuw langs de kant. Uh, waarom er geschreeuwd werd, dat weet ik niet. Uh, demonstranten waren wel inderdaad van plan om steenkool naar de kist te gooien... omdat Margaret Thatcher ervoor heeft gezorgd uh, dat de kolenmijnen uh, sloten. En ook melk zou er gegooid worden omdat uh, zij gratis uh, schoolmelk afschaften. Um, um, en er zou ook uh, uh, uiteindelijk wel iets naar de kist gegooid zijn... maar ik heb dus niet goed kunnen zien wat dat nou precies nee. was. Uh, wat ik wel duidelijk heb kunnen zien... is dat er ook wel witte rozen gegooid werden door Thatcher-fans. En, en gebeurde dat onder veel belangstelling, die rijtoer? Uh, veel mensen ja, langs de route? het is enorm druk langs de route, inderdaad. Ik wou op 3 o'clock this morning... Uh, I left my house um, ik ben vanochtend om drie uur opgestaan. Uh, then I miles to the coach Toen heb ik een eind moeten lopen naar het busstation. And uh, then I got on a coach for hours to Victoria. Een bus die er drie uur over deed om bij Victoria Station te komen. En uh, then I ik drie miles via Buckingham Palace uh, up St. Paul's. Uh, toen was rather packed. So I walked a mile back in the other direction to the chapel. Nou, toen even op en neer naar St. Paul's, waar het erg druk was. En nu is hij op een plek gekomen waar hij. Uh, helemaal vooraan kan staan. Nu zit hij nog even uit te blazen van die lange wandeling met een broodje erbij. Dan moet je wel een echte fan van Thatcher zijn. Um, I say love, because has to be reserved for family members, But I'm a great advocate of her policies. And, uh, uh, my, my parents greatly benefited from Thatcher. Ja, ik, uh, ik ben wel blij met wat ze heeft gedaan voor groot brittannië Want mijn ouders bijvoorbeeld, die hebben dankzij haar beleid hun uh, huurhuis kunnen kopen. En dat heeft ze heel wat uh, welvaart opgeleverd... waar ik nu ook nog de vruchten van pluk. Indrukje van langs de route vanochtend in Londen. Reportage was dat van Roel Pauw. Daarvoor sprak ik met Anne Saanen. We blijven het allemaal volgen hier op Radio 1. Dit is het NOS Journaal. met Dorald Megens. Veel kritiek in Den Haag op premier Rutte... tijdens het debat over het sociaal akkoord. Joost Vellings in Den Haag. Joost, uh, ja, hoe moet je die kritiek samenvatten op Rutte? Ja, men gelooft niet dat het extra pakket aan bezuinigingen... voor 2014 niet nodig is. En de oproep tot consumeren van de premier... leidt ook tot irritatie en cynische opmerkingen. Bram van Ooyek van GroenLinks. Wie zich uh, dit weekend in het Haagse uitgaansleven uh, begaf... kon zomaar de minister-president tegenkomen. Met zijn vrienden was hij bezig de Haagse horeca een boost te geven. Ik heb de heer Rutte nog wel eens gebrek aan regie verweten, maar dat neem ik terug. Gelukkig is het land waar de premier zo hands-on het economisch herstel ter hand neemt. Of het geholpen heeft, we zouden het kabinet kunnen vragen... om het effect van het hoge cafébezoek door het Centraal Planbureau te laten doorrekenen... Maar de minister-president wil juist dat we de sombere CPB-prognoses terzijde leggen. Met z'n allen het CPB verslaan, noemt hij dat. Ja, en Bram van Ooyk van GroenLinks spreekt dan ook van een voedde-economie. En ik kan ook nog uh, vertellen dat uh, Emiel Roemer van de SP dit weekend met zijn vrouw een kleedje heeft gekocht voor onder de tafel. Om de economie ook een boost te geven. Ja, veel kritiek dus daar. Uh, betekent dat ook dat het, uh, dat het akkoord niet, niet op steun van de oppositie kan rekenen? Ja, dat ook weer niet. Uh, niemand zegt ik teken bij het kruisje, want ik stem in met het gehele akkoord. Uh, Emel Roemer van de SP verwoordt de gevoelens van de gehele oppositie. Ik ga hier vandaag geen akkoord ondertekenen... want ik heb niet aan tafel gezeten. En ik wil best een akkoord met iemand gaan sluiten... maar dan zit ik zelf aan tafel en dan wil ik zelf de invloed hebben... op wat er in het akkoord komt te staan. Het is ook niet aan de orde... aan partijen om te zeggen of ze het akkoord steunen... maar ik zal kijken naar de inhoud. En wat goed is, is goed. Wat niet goed genoeg is, zullen we met voorstellen komen. En wat waardeloos is, dan zullen wij het verzet organiseren. En volgens mij zijn we er aardig goed in. Ja, kortom, iedere partij steunt de onderdelen die, die, die ze aanspreken en andere weer niet. Ja, dat is allemaal zeer ingewikkeld voor het kabinet, maar het betekent ook weer niet dat het akkoord dus niet op steun kan rekenen. Nee. Nou, dat voor wat betreft de oppositie, uh, de, de verdediging van de coalitiepartijen van de VVD en de PVDA, wat zeggen die, die? tekent toch maar bij het kruisje, alsjeblieft? Nou, ja, dat durven ze geloof ik niet. Nou, Diederik Samson van de Partij van de Arbeid, uh, die is in ieder geval uh, minder optimistisch dan de premier over die extra bezuiniging in 2014. Hij zegt: het kan dat ze niet nodig zijn, maar het is niet waarschijnlijk. Maar verder is hij Zeer tevreden. We spraken af om met deze hervormingen niet alleen de arbeidsmarkt te versterken... maar ook flink te besparen op overheidsuitgaven. Met name door het aan het werk houden van zoveel mogelijk mensen. En we spraken nog iets af. We gingen dit niet alleen doen. We gingen op zoek naar breed draagvlak. Onder andere met sociale partners. Er werd een aparte passage aangeweid in het regeerakkoord. We zijn nu zes maanden verder... En het is het kabinet met de sociale partners gelukt. Er ligt een sociaal akkoord. In de ergste crisis, ergste economische crisis in 80 jaar tijd. Ja, Diederik Samsom vindt het dus een grote prestatie van het kabinet. Zometeen komt Halbel Zijlstra van de VVD aan het woord. En ik denk dat hij toch wel iets minder gelukkig is met het akkoord. Maar hij zal het wel moeten verdedigen. Horen we later meer over van jou. Dankjewel, Joost Vullings. In Den Haag is een hoorzitting gehouden over de Russische asielzoeker Dolmatov... die zelfmoord pleegde in de Nederlandse cel. De zaak is van belang voor de politieke toekomst van staatssecretaris Steven. In een inspectierapport over de zaak staat dat er fout op fout is gestapeld. Het hoofd van de Inspectie Veiligheid en Justitie, Gert-Jan Bos... zei tijdens de hoorzitting dat tot op directieniveau bekend was... dat er structureel fouten worden gemaakt. Door een verkeerd vinkje te plaatsen gebeurt het bijvoorbeeld geregeld dat het verblijf van een asielzoeker in Nederland als onrechtmatig wordt aangemerkt in plaats van rechtmatig. Bij Dolmatov was dat ook zo. Prins Willem-Alexander heeft twee mensen aangewezen als koning van wapenen, een ceremoniële functie op 30 april. Het zijn astronaut André Kuipers en oud-generaal Peter van Uhm ze zullen de nieuwe koning tijdens de inhuldiging begeleiden... van het paleis op de Dam naar de Nieuwe Kerk, samen met een aantal herauten. Dat zijn onder andere wiskundige Robert Dijkgraaf en de Amazone Ankie van Grunsven. Willem-Alexander heeft hen uitgekozen omdat ze uitblinken in hun vakgebied... en zo een voorbeeldfunctie hebben. oud bischop Tini Muskens van Breda is overleden. Hij overleed op 77-jarige leeftijd in een zorgcentrum in Teteringen afgelopen nacht. Muskus werd door zijn bewogenheid al snel het sociale gezicht van de kerk... Zo zei hij in 1996 op tv dat het stelen van brood moet kunnen... als er geen andere mogelijkheid is om te overleven. Als je zo arm bent en niet meer kunt leven... mag je bij de bakker een brood uit de winkel te halen. Om het heel simpel uh, iets voor te stellen. Ja. Bijvoorbeeld dat iemand zo arm is dat je niet meer kan eten drinken... zijn kinderen geen eten meer kan geven. Nou, dan is het voor ons geen zon als je een brood bij de bakker gaat. Beroemde woorden van Tini Muskens. De huidige bischop van Breda is Jan Liese. En die hebben we nu aan de lijn. Goedemiddag. Helemaal goedemiddag. Meneer Liese, heeft u elkaar goed gekend? Ik heb uh, monsieur Muskens heel goed gekend. Ik heb, uh, twee periodes in mijn leven. Als uh, rector heb ik hem meegemaakt in Europa. In een uh, studieperiode. En ik heb hem natuurlijk hier in Breda als emiridusbisschop uh, meegemaakt. Ja, ja. Nou ja. hoorden we net dat, dat fragment uh, over het brood. 1996 was het, meen ik. Uh, hij zei dat arme best een brood mochten stelen uh, uh, als je uh, moet overleven. Typeerde dat nou die uitspraak, uh, Tiny Muskens? Nee, dat denk ik niet. Um, hij uh, was goed in het uh, maken van uh, goede sterke uitspraken, maar als u vraagt of dat typerend is, ik denk het niet. Ik heb hem vooral leren kennen als een man van uh, grote werklust, hele grote belangstelling voor uh, Wereldkerk, ook voor sociale zaken. En daar spreekt, dat ziet daar natuurlijk wel van, grote bewogenheid. Maar grote hij kwam wel in het nieuws denk... met, met, met afwijkende meningen toch, hè? Ja, dat is dus de periode van zijn leven die ik minder ken. En het typische van hem, dat, uh, dat is juist wat ik aangeef. Grote openheid uh, voor de wereldkerk, grote belangstelling, grote werklust. Hm. Ja. ja, want hij, hij, hij pleit bijvoorbeeld voor uh, condoomgebruik. Uh, als dat nodig was om aids te voorkomen, dat zijn toch uh, ja, opmerkelijke uitspraken. Dat zijn het zeker. Ja. ja. Die, ja die hoor je tegenwoordig minder uh, uit, uh, uit de kringen van de, de, de katholieke kerk. Ja, zoals ik hem dus meemaakte, zag ik hem dagelijks uh, zijn rivier bidden, zijn rozenkrans bidden, ja. vast ritme. Je wist wanneer je hem uh, kon spreken, wanneer hij aan zijn studie was, aan zijn werk was. Um, ja, een, uh, een bewogen man. En ook in kerkelijk Nederland, denk ik, uh, iemand met een heel groot netwerk. Vele kenden hem en ja. konden op hem rekenen. Erg geliefd ja. is die uh, ook uh, zeker in Breda, hè, waar die bischop was. Uh... Heel zeker, ja. ja. ja. ja. ja. Hij vierde vorig jaar zijn 50-jarige uh, priesterjubileum... Um, ruim tien jaar geleden heeft hij twee herseninfarcten gehad. Maakte die, die viering indruk op hem? Ja, die viering ja. heeft op hem en op mij een grote indruk gemaakt. Um, natuurlijk was hij daar persoonlijk bij. En dat, dat maakt het wel heel bijzonder. Omdat hij, zijn lichamelijkheid was toch heel gebrekkig geworden. Heel broos. Ja. het eind van die viering, en dat typeert hem wel heel sterk... verraste hij iedereen weer... Ja. weer ja. <coughs> excuseer, ja. door een gebaar... Uh, waarbij hij ineens uh, een bischopsring van zijn vinger trok. En zei: Die geef ik aan jou, uh, als nieuwe bischop van Breda. En dat was een bijzondere ring. Dat was namelijk de ring die monsieur De Vet in het Tweede Vaticaans Concilie had gekregen. als deelnemende bischop aan het concilie. En monsieur Muskens ziet dan ook gewoon die historische lijn lopen. van belangrijk concilie voor de kerk, Tweede Vaticaans Concilie. Uh, aggiornamento bij de tijd. En daar stond hij heel erg voor en dat gaf hij dan door aan mij en dat, dat, dat raakte mij op dat moment heel bijzonder. Maar ook hem, hij was bewogen, het was een, uh, ja, een mooie viering, maar dat was een heel typisch moment waar hij even naar voren kwam. Ja. Jan Liese, bischop van Breda. Dank u wel dat u even wilde stilstaan met ons bij het overlijden van uh, Tini Muskens. Uh, dinsdag 23 april volgende week is uh, de uitvaart uh, in Breda. Dank u wel. Ja. Dag. Dank u. 12 minuten over 12 is het. Dit is Radio 1 en we hebben verkeersinformatie. John Bakker bij de ANWB. Met een afsluiting van de A7, de weg van Horen naar de Afsluitdijk. De weg is tussen Wieringenwerf en Den Oever afgesloten. Dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. U kunt omrijden, al daarvoor de borden met daarop U28, Uitwijkroute 28. En er is een ongeluk gebeurd op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda... bij knooppunt Klaverpolder. Er staan een file van 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. John, dank wel. Nog één keer de belangrijkste punten uit deze uitzending. Veel belangstelling in Londen voor het afscheid van Margaret Thatcher. Op dit moment is de uitvaarddienst bezig in St. Paul's Cathedral. De Tweede Kamer debatteert vandaag over het sociaal akkoord. De oppositie steunt dat akkoord nog niet. En de oud van Breda, Tinimuskens, verhoorde het net... is op 77-jarige leeftijd overleden.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 U kunt kiezen voor een tuinmachine van Stiel omdat kwaliteit ten slotte uw ding is. Omdat beter materiaal nou eenmaal beter werkt. Of gewoon omdat u een tuin wilt die gezien mag worden. Stiel, sterk werk. De Stiel zijn verkrijgbaar bij uw vakhandelaar. Kijk voor de adressen op stiel.nl Succes dwing je af. Succes maakt van een stucador een wandgrimeur.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 Dit is Radio 1, NCRV, -E. lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, staatssecretaris Dekker is slecht te spreken... over hoe de VARA leden wil werven. Mensen die kaarten kopen voor het festival De Wereld Draait Buiten... worden namelijk automatisch lid van die omroep. Een reactie daarop zometeen. In het mediaforum het Beersel, correspondent voor Duitse media in Nederland... en Joost Oranje is hoofdredacteur van Nieuwsuur... En het gaat onder meer over de plannen van Omroep maxbaas Jan Slachter. Die wil dat de geoormerkte gelden voor de publieke omroep... daar ook daadwerkelijk voor worden gebruikt. Als dat maar niet betekent dat het kijk- en luistergeld weer wordt ingevoerd... want dan krijgen we weer van dit soort dreigende spotjes. Hé, nee, jij. Ja, jij daar, mm. Zit je stiekem tv te kijken zonder kijk- en luistergeld te betalen? Weet je dat je daar een behoorlijke boete voor kunt krijgen? In de Nationale Nieuwsquiz zometeen Patrick Schellekens. En die komt uit Den Bosch. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. Ja, de baas van Omroep, Max-Jan Slachter, gaat de Nederlandse staat aanklagen. Volgens hem krijgt de publieke omroep niet al het geld dat de belastingbetaler daar wel voor afdraagt. Kortom, u betaalt wel, maar het geld komt niet allemaal bij de publieke omroep terecht. Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Grootspraak dit? Nee, helemaal niet. Ik denk dat wij het een beetje zat zijn. Tenminste, ik in ieder geval dat wij constant een speelbal zijn van de politiek... dat wij iedere keer geconfronteerd worden met bezuinigingen. Rutte 1, 200 miljoen, die hebben we geaccepteerd. Nu weer 100 miljoen erbij, terwijl de staat wel steeds... ieder jaar 1,1 int wat bestemd is voor de publieke omroep. En dan gaat het echt om honderden miljoenen wat niet bij ons aankomt. Ja, want in 2000 werd dat kijk-en-luistergeld dus afgeschaft. Die omroepbijdrage werd vervangen door een extra belasting van 1,1 En ja. jij zegt dat geld wat daarmee wordt opgehaald... gaat niet allemaal naar de publieke omroep? Nee. Naar de publieke omroep. Terwijl men toen wel uh, met tranen in de ogen onder leiding van staatssecretaris Rick van der Kloeg uh, hebben beweerd: alle politici uh, op een rij van dit zal, uh, daar zullen we nooit aankomen, het wordt geïndexeerd. Uh, dus de burger of betaalt te veel, dan moet het terug naar de burger, of het moet naar de publieke omroep. Maar het kan niet zo zijn. Dat wij met elkaar honderden miljoenen betalen. wat uiteindelijk bestemd zou zijn voor de publieke omroep. en wat niet naar ons toe gaat. Ja, de vraag is natuurlijk even. is dit inderdaad geoormerkt geld? Wordt die 1,1%. mag dat inderdaad eh, onmiddellijk eh, doorgesluit worden naar de publieke omroep? We hebben gebeld met het ministerie van Staatssecretaris Dekker. en zij zeggen. aan de 1,1% valt geen recht te ontlenen. Ja, dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Toen zijn er afspraken gemaakt. Ik heb alle handelingen die er toen. Uh, alle, alle uitspraken die genaan zijn in de Tweede Kamer heb ik op nagelezen. En daar is klip en klaar duidelijk dat dit geld voor de publieke omroep is. Uh, ik vind het prima dat ze uh, de, de, de regels veranderen. Maar dan moeten ze ook dat percentage veranderen. We hebben ooit het kwartje van Kok gehad, de duizend euro van Rutte. Kijk, Als de politiek geloofwaardig wil zijn, dan moeten ze er ook voor zorgen... dat dit geld of bij ons komt, of terug gaat naar de burger. Maar dit is... Dit is uh, uh, uh, ongeloofwaardig en misleidend. Nou, kwartje van Kok hebben we ook nooit terug gehad. En die duizend euro, ah. daar hoor je nooit iemand meer over van Rutte. Nee, dus, nee. Uh, nee. En, ja. Het moest allemaal op een terrasje gaan zitten. En Dan moeten we eerst die duizend euro hebben. Ja, en Jan, en nog even. Want jij zegt van ik ga gewoon eens de staat aanklagen. Ja. Dat gaat door, wat jou betreft. Dat gaat zeker door. We zijn alleen nu aan het onderzoeken met juristen. van... Moet ik dat op persoonlijke titel doen? Hoeveel kans heb ik dan? Of moet ik dit doen namens de omroep? En dat geldt natuurlijk dan voor alle omroepen. Ik bedoel, als er een uitspraak komt, ik wil duidelijkheid hebben. Wij zijn nu te lang aan het lijntje gehouden. We zijn een speelbal van de politiek geworden. Iedere keer worden we gekort. En terwijl de burger wel betaalt. Ja. Dus dat was mijn pleidooi voor de herinvoering van de kijker-luisterbijdrage. Dat wil de staatssecretaris ook niet. Nou, nu moet de rechter maar een uitspraak. Ja. Want uh, gisteren was het debat hè, in de Tweede Kamer. Daar ging het over de omroep. Uh, nou ja, jouw alternatieve financiering die is dus van de baan. Ze hebben het wel besproken trouwens. Dat is wel een klein succesje, toch? Ja, het, was, het, is, veel, uh, het is veel besproken. Nee, goed, ik wil gewoon dat de burger en ook de politiek beseft dat wij met elkaar een grote bijdrage leveren... financieel aan die publieke omroep. Maar ik wil het het liefst weghalen bij de politiek. Uh, want die maakt er gewoon een potje van. Die, die laat ons bungelen. 200 miljoen, 100 miljoen. Uh, dat kan gewoon zo niet verder. Dus laat de rechter nu maar uh, zeggen ja. wat hij ervan vindt. Over die 100 miljoen nog even. Want in de oppositie zijn toch geluiden dat dat van tafel moet. Uh, ja. De staatssecretaris zegt nee, ik hou daar toch aan vast. Uh, hoe nu verder? Wat, wat, hoe groot is de kans dat uh, dat, dat van ja. de baan is? Ik vond het een dappere uitspraak van Martijn van Dam... die zei, ik wil me niet afhankelijk laten maken van de PVV... versteunen, de Eerste Kamer voor dit wetsvoorstel. Ik wil een breed draagvlak. Klinkt niet de heel de oppositie... principieel trouwens. Nee, maar ja, goed, bedoel, wat moeten? Hij is ook geconfronteerd met dat regierakkoord. Dus, dus uh, ik, ik vind het wel netjes dat hij dat zo heeft gedaan. De oppositie zegt, die 100 miljoen moet van tafel. Dekker zegt, daar valt het bij niet over te praten. Die overigens gisteren in de Tweede Kamer riep dat wij 130 miljoen aan overheid hebben... en dat het nu maar als ik op, op moest houden. Nou, Het BCG-rapport leert dat het 40 miljoen is. Hmm. Dat was echt VVD-borrelpraat wat hij daar uh, op tafel uh, wat, wat hij daar uitsprak. Dus ik vind nu eigenlijk dat er een keer duidelijkheid moet komen... over de financiering ja. van de publieke omroep. Maar denk jij dat die 100 miljoen van tafel is of niet? Want dat moeten ze dus door de Eerste Kamer? Ja, nou, ik denk dat dat echt... Dat bedoel, we moeten strijden met elkaar. Alle omroepen samen met de Raad van Bestuur... dat doen we nu ook gelukkig... Kijk, het Metropolorchester gaf, gaf iemand ook een kwartje voor nog. En uiteindelijk hebben zij het ook gered. Dus ja. die 100 miljoen, die moet echt van tafel. En ik ben er zeker van dat, uh, dat we heel dicht in de buurt komen... van dat het, dat het inderdaad van tafel gaat. Goed. Nou ja, tegenwoordig wordt alles teruggedraaid he, of op de lange ja. baan geschoven. Dus dan kan dit er ook nog wel bij, zou ik zeggen. We, we hebben geen regeerakkoord meer. Voor een goede publieke overroep. <lacht> Jan, dankjewel dat je aan de telefoon kwam. Graag gedaan. Onze zuidenburen moeten gaan betalen wanneer ze de reclame... bij opgenomen programma's door willen spoelen. Dat werd gisteren duidelijk tijdens een hoorzitting... met mediabonds in het Vlaamse parlement. Door de hedendaagse techniek is het vrij eenvoudig om tv-programma's te bekijken... en de reclame dan door te spoelen. En dat is natuurlijk schadelijk voor de adverteerders... die die programma's mede mogelijk maken. De oplossing is nu dat er twee soorten kastjes op de markt komen. Een goedkope, waarmee je de reclame niet kan doorspoelen... en een duurdere, waarbij de reclame dan wel kan worden overgeslagen... Maar doordat het kastje dan duurder is, betaal je er dus alsnog voor. Er is kritiek op de krant de New York Daily News... omdat ze een foto van de aanslag in Boston hebben gefotoshopt. Op het origineel staat een slachtoffer van de aanslag in Boston... met een afschuwelijke open wond in haar been. Dat detail is weggelaten op de geplaatste foto. En De blogger die de bewerking ontdekte zegt daarover... Euh, als de foto te heftig is, kies dan een andere, maar ga hem niet bewerken. De krant zelf heeft nog niet gereageerd op de kwestie. Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Dank u wel. Ja, dat is de befaamde uitspraak altijd aan het eind van De Rijdende Rechter... gedaan door meester Frank Visser. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk na zo'n uitspraak? Vanaf eind mei komt de NCV met een tiendelige serie... waarin wordt teruggeblikt op opmerkelijke zaken uit de afgelopen seizoenen. Presentatrice Jetske van der Elsen gaat kijken... wat de gevolgen zijn geweest van de uitspraken van De Rijdende Rechter. Het programma heet De Rijdende Rechter wordt vervolgd... en is vanaf 28 mei te zien op Nederland 1. 30 april nadert en de Koningsliederen zijn in en ze zijn ook nog succesvol ook. RTL Boulevard trok een blik BN'ers op om een lied te zingen voor Koningin Beatrix. En dit lied is met stip binnengekomen op nummer 1 in de iTunes Download Store. En zelfs Albert Verlinden zingt mee met het nummer Koningin van Alle Mensen. Maar straks dus op de groene draak, weg met dat etiket. De wind waait losjes door uw haar. Alle opbrengsten van het lied gaan naar het prinses Beatrix Spierfonds. Staatssecretaris Dekker heeft geen goed woord over voor de handelwijze van de VARA... als het gaat om het festival De Wereld Draait Buiten. Dat wordt deze zomer gehouden. Kaartjeskopers die betalen namelijk 45 euro en worden dan automatisch lid van de VARA. Die vorm van ledenwerving gaat de staatssecretaris te ver. En ook de gratis reclame die Matthijs van Nieuwkerk bij aan- en afkondigingen in zijn programma maakt... die dragen daaraan bij. De plaat van Tangerine ligt in de winkel. Op 7 juli staan de broers op het festival De Wereld Draait Buiten. Daar weten we alles van hier op het Westerpark in Amsterdam. 7 juli dus. Stefan Kalf, goedemiddag. Dag. Advocaat gespecialiseerd in de mediarecht. Um, doorgeschoten ledenwerving noemt Dekker dit. Heeft hij een punt? Nou, niet helemaal. Ik denk dat uh, uh, veel omroepen dit meer of minder wel doen. Je uh, ziet het in het buitenland ook, ook bij publieke omroepen... dat je festivals steunt of... Uh, behoorlijke culturele inhoud. Dus het is maar... ja, Hij zegt ook dat hij het uh, dat hij, dat hij er kritisch over is. Hij zegt het, niet dat hij het zo. Nee, maar goed, kijk, dat, dat een omroep zich... Uh, uh, ja, uh, uh, dat hij dat, dat meegaat in een festival. Ik bedoel 3FM, de popzender, die, die doet van alles met Pingpop en allerlei andere grote optredens. Maar hier is het zo dat als je kaarten koopt voor dat festival... dan ben je dus automatisch lid van de VARA. Dus als je geen lid van de VARA wil zijn... dan kan je die katen niet krijgen. Dat is toch wel gek? Ik Vind ik op het randje, en misschien wel over het randje heen, mediarechtelijk gesproken. Omdat, uh, uh, ja, je kunt dus niet, niet naar het festival zonder lid te worden. En dan, dan wordt het iets anders dan alleen maar het aanprijzen van een mooi cultureel festival met gasten of artiesten die je zelf ook al in je uitzending hebt gehad. Daar kan je je allemaal iets bij voorstellen. Uh, om, om een bepaald evenement heen, een soort nevenactiviteiten mogen ze hebben binnen bepaalde grenzen in de mediawet. Overigens niet de meest leesbare wet in het Nederlands bestel, maar dat terzijde. Komt er komt geloof ik weer een wijziging in 2013 aan. Het is een lawine van wijzigingen, maar goed, dat is nu niet anders. Maar ja, dat, dat vind ik een, uh, is wel een kritiek ja. punt. Ja. Maar ja, maar je, je kunt kijk, wat... binnen zonder lid te worden, dus is het eigenlijk een ledenwerfactie. Precies, want je betaalt gewoon die 45 euro. Nou ja, daar krijg je natuurlijk van alles voor, maar intussen word je ook gewoon lid. Ja. En dat, ja. dat zou je toch vrij moeten laten, denk ik aan mensen. Dat zou je zeggen. Ja, je zou kunnen zeggen, uh, als u geen lid wil worden, kost het u, uh, u uh, ook 45 euro. Of dan is het lidmaatschap nog gratis, Dat is het nog een geste. Of je maakt het 30 euro. En goed, dat is aan die, aan die organisator. Ja. Maar ik vind dit als strikte als voorwaarde, want je kunt het er ook niet scheiden, heb ik begrepen. Right. Uh, We hebben de vader natuurlijk gebeld voor een reactie, die willen ze niet geven daar. Uh, maken ze zich zorgen, denkt u, of doen ze dit gewoon en uh, niemand maalt er verder meer om? Nou, dat weet ik niet. Ik, ik weet niet of ze zich zorgen maken. Uh, maar ze uh, zullen hier ongetwijfeld over hebben nagedacht. Maar uh, ja, het is natuurlijk een, een, een, een ledenwerfactie waarmee je een cultureel festival gebruikt. Ja, ledenwerfacties mogen binnen bepaalde beperkingen in de wet. Maar of dit toelaatbaar is, dat zal het commissariaat moeten oordelen. Ja. Nee. En het andere punt van, van Dekker is dat, dat er in het programma te veel reclame wordt gemaakt voor dat festival. Tussen neus en lippen door. Wat, wat vindt u daarvan? ja Ik weet niet hoe, hoe, hoe, uh, hoe indringend dat is en wat de kwantiteit is, uh, maar dat je af en toe verwijst naar een eigen festival of naar een eigen website, vind ik nou niet in strijd met het zijn van een publieke omroep. Maar het is maar in hoeverre dat uh, de spuigaten uitloopt natuurlijk. Hè. Dat, dat, zo moet je dat natuurlijk allemaal wegen. En als je bij iedere, als uh, je het vijf keer in de uitzending uh, maar, maar blijft uh, entameren, die, dat culturele festival dit, met een ledenwerfactie eraan, dan denk ik dat je... Dat je de regels overtreedt, ja. maar het is maar als je dat. Ja. Dus ik denk dat daar het punt ook niet zo ligt. Dat mag best. Je mag best iets over je nevenactiviteiten zeggen, maar ik vind het wel een punt dat je alleen maar daarheen ja. kan uh, als je lid bent, lid wordt van de VARA. Dank u wel voor de uitleg. Stefan okay. Kalf, mediaadvocaat. Dan is hier de laatste vraag: de handvraag. Ja, dat is De Beatles naar Blokken. Het Mediaarchief. Vanavond is dus dat Koningsinterview te zien op Nederland 1 en RTL 4. En daarom blikken we de hele week al terug op opvallende gesprekken met leden van het Koninklijk Huis. Na de kroning van Koningin Beatrix in 1980 kreeg zij veel kritiek omdat ze te zakelijk en te afstandelijk zou zijn. Om dat beeld van haar wat bij te sturen, mocht schrijfster Hella Hazen in 1988 een TV-portret maken van de Koningin. En daarin kregen we een kijkje in het dagelijks leven op het Koninklijk Paleis. En prins Klaus en de drie zonen vertelden aan de keukentafel dat Koningin Beatrix een behoorlijk control freak is. Ik weet nog toen ze erg ziek was, uh, laatste zomer in, in Frankrijk. Toen uh, waren we samen in het ziekenhuis, mijn vrouw en ik. Ze zeggen, mijn vrouw lag in bed en ik, ik zat daarnaast en had ze een hele hoge koorts. Ze was echt heel ziek en uh, zei ze. Denken jullie aan de tennisleraar morgenochtend dat die afgezet. Ja, afgezegd om negen wordt? Uur s ochtends. Negen... Om negen uur hadden we een afspraak met de tennisleraar en daar wilden ze mee tennissen. En om twee uur s ochtends in het ziekenhuis zei ze tegen mij, denk jij daarom? Blijven lachen. Altijd blijven lachen. Altijd blijven lachen. Ze vinden het in wezen ook leuk. Hè? Ik denk groter de grotere hoofdpijn, groter de grotere lachen is het meestal. Die soms gaat ze echt ergens naartoe met de grootste hoofdpijn... En presteert ze het nog om te lachen? Nou dat zou ik niet kunnen, denk ik. Ja, portret heeft zijn werk goed gedaan, want de termen zakelijk en afstandelijk... worden intussen niet meer gebruikt voor koningin Beatrix. Vanavond half negen dus, dan kunnen we zien hoe Willem-Alexander en Maxima te vanaf gaan brengen. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met uh, Annette Bissel, correspondent voor Duitse Media in Nederland... en Joost Oranje is hoofdredacteur van Nieuwsuur. We gaan zometeen nog uitgebreid over dat uh, interview praten vanavond... want uh, dat gebeurt met een van jouw mensen, Joost. Uh, Marielle Tweebeker zit daarbij. Um, eerst even over België. Uh, daar um, moet je dus gaan betalen als je doorspoelt bij reclames. Dus je neemt uh, een programma op. Ja, handig natuurlijk, want dan kan je de reclame doorspoelen. En uh, Daar gaan ze nu voor uh, laten betalen. Annette, wat vind je ervan? Ja, op zich vind ik het eigenlijk goed... Want, um, ja, kijk, het, is ook, ook, het moet ook duidelijk zijn voor mensen... dat uh, wij ook als uh, programmamakers de reclame nodig hebben... om uh, juist die programma's te maken. Het kan niet meer zonder. En uh, ja, als je het... Uh, als je het doorspoelt, nou ja, dan gaan dus inkomsten verloren. Want dan kijk, het is het natuurlijk een symbolische actie. Want er zijn niet zoveel mensen die überhaupt programma's dan opnemen en doorspoelen. Maar ik vind het wel goed dat je dat beseft dat je dat moet doen. Ja. Kijk, ik, de, ik vergelijk het met zo'n zo app op de telefoon. Hè, dan word je ook soms gevraagd. Nou, als je die, die, al die reclame niet meer wilt, dan kun je nu upgraden en dan heb je dat niet. Ja, ja. Dan moet je er iets uh, meer En dan voor moet betalen. ik dus een beslissing nemen. Ja, stel een kijker voor de keuze. Ja. Uh, Joost, er, er komen twee kastjes dan straks. Uh, laten we zeggen eentje dan dan, dan, ja, dan. krijg je dus die reclame erbij en een duurdere. En dan uh, kan je het doorspoelen. Ja, vraag me maar of, uh, of het technisch kan. Ik kijk er meer vanuit liberaal opzicht naar. Ik vind uh, uh, we zijn allemaal autowijs genoeg om die. Reclame reclame eventueel uh, door te spoelen als je hebt opgenomen... of een kopje koffie te gaan drinken. Uh, laat de mensen die afwerking vooral zelf maken. Want wat, wat is de volgende stap als ik nou een reclame in een krant niet lees... of, uh, <laughs> of bij een bushokje sta en uh, mijn ogen dicht doe als ik naar een reclame op een abri kijk. Ja, oh, dan ja, dan krijg je, dan kan je, een boete. Boete. Kan je een boete van de politie. Ja, ik, vind, ik vind het een heel raar plan. Ja, ja. Gewoon, Volgens mij zijn er grotere problemen in de wereld dan dit. Mensen het laten, gewoon zelf laten beslissen. natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, want, want dat gebeurt inderdaad nu ook. Als een programma loopt en dan gaat iemand koffie zetten... Ja, dan, dan telt dat dus. Uh, zie je de reclame ook niet. natuurlijk? Nou, ja. uh, zometeen over belangrijke zaken in de media... Uh, in deel 2 van het Media Forum. Dit is Radio 1. Het NOS Nationaal Dorald Megens. Nederland heeft met Hongarije afspraken gemaakt in de strijd tegen mensenhandel. Volgens minister Opstelten gaat het bijvoorbeeld om gezamenlijke opsporing en vervolging. Kennis wordt vaker gedeeld en hulpverleners en mogelijke slachtoffers worden beter voorgelicht. Onder meer gemeenten, immigratiediensten en arbeidsinspecties moeten het OM en de politie ondersteunen. In Den Haag is een hoorzitting gehouden over de Russische asielzoeker Dolmatov... die zelfmoord pleegde in een Nederlandse cel. De zaak is van belang voor de politieke toekomst van staatssecretaris Steven. Het hoofd van de inspectie Veiligheid en Justitie, Bos, zei tijdens de hoorzitting... dat tot op directieniveau bekend was dat er structureel fouten zijn gemaakt.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 Tussen Wieringen, Werven en Den Oever afgesloten. Hij heeft te maken met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. U kunt omrijden, volgt daarvoor de borden met de uitwijkroute U28. Lunch met Jurgen van den Berg. En het Media Forum met Annet Bisschel, correspondent voor Duitse Media in Nederland. En Joost Oranje is hoofdredacteur van Nieuwsuur. <kijkt> een uh, unieke samenwerking vanavond, zowel op RTL als op de publieke omroep... is dat interview te zien. Het koningsinterview met Willem-Alexander en Maxima. Marielle weken van Nieuwsuur en Rick Nieman van RTL Nieuws... doen dat gesprek met het koninklijke paar. Uh, Joost, ben je daar trots op dat uh, jullie presentatrice daarvoor is Duur. uitgekozen? Ja, hartstikke goed. Heel trots op. Ja. Peter van de Vors meldde dat het eigenlijk eerst een ander duo zou zijn. Namelijk Sascha de Boer en Rick Nieman, in het echte leven ook een stel. Ja, nou, ik, ik weet het allemaal niet. Ik, ik weet dat Marielle dat doet, uh, samen met Rick. En uh, dat dat uh, over het algemeen heel goed is verlopen. Dat er een goed journalistiek product ligt. en. Uh nou, daar zijn we heel gelukkig mee. Volgens mij uh, worden we de wijzer van. En daar gaat het toch om. Jij, jij zegt, ik weet dat niet. Is het of heeft hij nou in zitten vertellen, die Peter van der Vorst? Of nou, kijk, het, het, ongetwijfeld zullen er allerlei namen in dit, in dit voortraject... wat uh, ongetwijfeld ook al heel lang speelt, weet ik ook niet precies, hoor... zullen zijn rondgegaan. Ik vind het allemaal niet zo interessant. Uiteindelijk zijn het Rick en Marielle geworden... En uh, die zijn volgens mij uh, heel goed en geknipt voor deze taak. Het is wel interessant wie, wie dat eigenlijk heeft gekozen. Heeft de RVD ook nog een woordje meegesproken? Nee hoor, nee. Dat, dat, met, vooral bij de, bij de NOS-vragen, uh, waar daar ligt uiteindelijk. Uh, Allergieën en afspraken, maar uh, het is echt niet zo dat de RVD hier bepaalt wie die interviewers zullen zijn. Nee, het idee komt van we gaan dat samen doen en dan uh, kiezen allebei de omroepen kiezen daar hun uh, mensen voor. Jij ja. um, ja, gaat even gaan kijken aan net, want in Duitsland is het helemaal gek hè van ons Koningshuis. Ja, totaal, ja. Ik moet ook uh, natuurlijk berichten. Elke ja, dag. Ja. En ook over dat interview. Dus daar heb ik al nou, afgelopen. Uh, gisteravond, dus voor de, zeg maar, de ochtendjournaals. en. Uh, moest al vanochtend iets... Uh, ja, dat ze ook nog steeds weten dat het vanavond gaat gebeuren. En dan, ja, dan ga ik gewoon vanavond berichten wat, ja. uh, wat er gezegd werd. Heeft zo'n interview eigenlijk zin? Uh, nou, dat is nog de grote vraag. Ik bedoel, um, het, heeft een, het heeft natuurlijk zin... want uh, mensen zien... Uh, ja, ze zien die twee... dus die al praten over hoe ze zich eigenlijk hun rol voorstellen. Maar waar ik laatste er wel kanttekeningen bij. En ik vind eigenlijk, dat verwacht ik eigenlijk ook vanavond... van, van beide omroepen, dat ze heel duidelijk maken... dus een bijsluiter geven voor, voor de kijker. Wij mochten geen kritische vragen stellen. Alle vragen zijn voorgelegd. En uh, uh, er is geknipt en geplakt. En aantal dingen, dat wil ik graag weten. En ik wil eigenlijk dat het iedereen ook weet. Ja, Joost? Nou, voor zover uh, ik het weet, <tus> mochten ze alle vragen stellen... Ook alle kritische vragen. Er zitten ook uh, hele kritische vragen in over uh, kritische onderwerpen. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat een uh, interview met leden van het koninklijk Huis... niet alleen nu, maar al die keren daarvoor... daar zit natuurlijk per definitie beperkingen aan. Omdat de staatsrechtelijke verantwoordelijkheid uiteindelijk ligt. Bij de, de minister-president. Nou, precies, maar dat moet en je dat dus zeggen. En dan, dan klopt het gewoon niet te zeggen... en mochten alle vragen gesteld worden. Als ik daar naartoe zou gaan, ik denk... Um, uh, en, en dan wordt wordt gewoon gezegd, nou, wat uh, komt niet aan de orde? Of, uh, als, ik het, uh, als ik iets stel en er komt geen antwoord... Uh, uh, of de derde mogelijkheid is dat ik al de schaar in mijn hoofd heb... en uh, al een bepaalde vraag niet stel. Omdat ja, ik weet, maar... daar krijg ik een antwoord op, zoals jij zegt. Want er is een ministeriële verantwoordelijkheid. Ja, maar er zit natuurlijk ook nog wel een tussenweg in. Uh, die ministeriële verantwoordelijkheid die is er nu eenmaal. En dan moet je ook heel zwart-wit zijn. Dus of je moet zeggen, ik doe dat interview helemaal niet... Of je zegt, ik doe het met de beperkingen die er nou eenmaal zijn... en ook staatsrechtelijk zijn. En ik vind dat je dat vanuit journalistiek oogpunt moet bekijken. Uh, ook vanuit heel zuiver journalistiek oogpunt. Wat is ons werk? Dat is ook niet ingewikkelder dan het is als journalisten. Dat is gewoon iets melden wat we daarvoor nog niet wisten. Ja. Als uh, vanavond na afloop van dat interview... Uh, we meer wisten dan een uur daarvoor... dan vind ik al dat dat interview is geslaagd. Maar Natuurlijk ook al als dat 60% is of zo, maar toch, en niet 100%. Maar toch moet je de derde we weg gaan. En dat is niet alleen dat of interview, ja, of helemaal niet. Daar gaat het niet om. Maar je moet heel duidelijk maken... Uh, zoals uh, wij ook altijd moeten duidelijk maken... waar uh, waren de grenzen? Ja, om... En dat moet je duidelijk maken. Dus ik verwacht, uh, en ik hoop uh, dat dat gebeurt... Ja, maar daar hoef je uh, ook helemaal niet bang voor te zijn. Dat dat, dat het van de uh... wordt gezegd, Wat zijn de beperkingen? Nou. Uh, gisteren Colm Bert Wagendorp in de Volkskrant... die zegt, ja, het is toch een toneelstukje. Hè. Je hebt een, ja. een duo daar zitten... dat uh, kan eigenlijk niet alles vragen wat ze misschien willen vragen. En je hebt er twee mensen zitten die... ook niet die alles kunnen zeggen wat ze... Wat, ze, wat, wat ze ze misschien die wel die willen zeggen? Verantwoordelijkheid. Ja. ja, nee, dat is ook zo. Dus niemand zal ontkennen dat dat met bepaalde beperkingen gebeurt, en daar zal ook ongetwijfeld over gesproken worden. Ik stel voor dat we er vanavond eerst maar eens even naar kijken. En, uh, Je hebt het al een paar keer gezien, neem dan... ik aan, toch of niet? Of... Nou, het zou natuurlijk raar zijn als ik als hoofdredacteur van Nieuwsuur wel maar twee weken dat doet niet zou <laughs> weten wat er in dat interview zit. Maar ja. ik ben er journalistiek uh, ben ik er tevreden over. Komt er nog meer nieuws uit dan dat, dat uh, ik ben geen protocolfetisch is, want dat, dat zat al in de promo. Ja, dan natuurlijk de auto. Het interview is geloof ik 50 minuten. Dus dat zal wel heel triest zijn als dat zal het enige nieuws zou zijn. Ah, ja, ja, dat nee, weet ik dat niet. Zo vaak gebeurt er niet dit soort interviews. Nee, er zitten hele interessante dingen in. Okay. Ja. Dus ja. allemaal kijk. Nou, er luistert bijna niemand nu, dus vertel even één ding nog. Dan nee, nee, nee, nee, nee. Uh, je bent mij bewust aan het uh, <lacht> martelen, nu <in de> Jurgen. <lacht> We hadden afgesproken dat je dat niet zou doen. <lacht> um, ja, nee, goed. Jij gaat kijken. Want, want nogmaals, in Duitsland willen ze graag weten. Alles. Ja, ja. Eh, ook met het oog dus naar na 30 in dit april. Geval dus uh, ga ik zeker twee dingen, op twee dingen letten. Ik ga uh, in eerste instantie. Uh, ja, kijk, er zit er nieuws in. En er uh, worden ook kritische vragen gesteld, uiteraard. En ten tweede ga ik ook kijken naar, naar sfeer, hoe gedragen ze zich. Nou, het wat al opviel in de promen, hoe ze haar haar heeft. Nou, interessant, zo'n beetje beatrix stijl. <lacht> um, nou, dat er dus uh, die twee vrouwen daar uh, bij de blauw dragen. Ik dacht, wat, wat is dat nou? Uh, de koningskleur. Uh, um, nou, daar wordt over alles, wordt namelijk nagedacht. Hè? <lacht> ja. ja, dat. Uh, de prins dat heeft is ook een niet blauwe alleen. Ja, maar ja, maar de, de, de kroonprins ook, hè? Ja, dat hebben ze gezegd. Als je nee, dus... Kijkt, dus, dus waarom, waarom uh, uh, daar is over nagedacht? Dus mocht daar niet ja. meer kleur of hoe moest het plaatje dan zijn? En daar gaat de FVD over nadenken. Is ja, ja. dus eerlijk. Uh, Joost, nou morgenochtend natuurlijk snel kijken wie nou het meeste uh, kijkers heeft getrokken. Ja. Nou, ach, weet je, dat vind ik ook een beetje kinderachtig. Het is uniek dat deze samenwerking er is tussen, ja. tussen RTL en de, en de NOS. En uh, dat is, wat ik heb begrepen, heel goed en uh, collegiaal verlopen. Uh, dus ik vind dat dat het belangrijkste is. Dit, in, volgens mij moet je in, voor dit geval... nou niet heel erg naar die kijkseverenreis gaan kijken. Maar gewoon kijken of dat interview inhoudelijk echt wat bijdraagt. Of inderdaad wat er net zegt... die, die kritische punten aan de orde komen. Of we er ook wijzer van worden. En of je ook journalistiek dus echt wat mee hebt bijgedragen. Ja, hebt, jullie gaan dat het dat nieuwsuur nog een soort nababbel doen ook? Ja, een stukje van de uitzending zullen we zeker nog even terugkijken... op het, uh, op het interview. Ja. Ja, ja. Goed, um, dan de bezuinigingen van tafel. Vraagteken. Staatssecretaris Dekker van Mediazaken staat voor een uh, moeilijke taak. Hij wil 100 miljoen euro extra bezuinig op de publieke omroep. Nou, we hoorden net al even de baas van Max, Jan Slachter. Eh, die zegt, het is nog maar de vraag... Hè, of dat plan allemaal door de Eerste Kamer eh, komt. het um, Dekker is een beetje zagrijnig op de PvdA. Ze zijn niet van plan met de PVV mee te stemmen in de Eerste Kamer. Um, terwijl ze dus een onderdeel uitmaken van het beleid op dit moment. Tenminste, ze zijn mede-architect van dit beleid. Dat is toch een beetje raar? Niet heel principieel, vind ik. Nou ja, goed, uh, uh, dat, dat is natuurlijk een politiek spelletje aan de gang... waar, waar het helemaal niet om de NS, om NOS gaat en, en, en, en die bezuiniging. Want dan gaat het daarom ja, met wie ga je nu samen zo n, zo n, uh, voor zo'n motie stemmen. Maar wat, wat mij bij, bij de hele discussie over die 100 miljoen... eigenlijk het meest interesseert, is dat er op, opnieuw... Uh, gekort wordt uh, op de publieke omroep. zonder dat het de enige visie is. wat ze eigenlijk willen met die publieke omroep. Jij, jij bezuinigt eerst 200 miljoen. Goed, daar heb je een voorwaarde. heeft de toenmalige regering. ook onder druk van de PVV. Uh, was dat trouwens. En toen uh, werd een voorwaarde gesteld. Nou, jullie moeten fuseren. Ja. En uh, nou, overheid uh, moet omlaag. En nou, dat is allemaal tenminste op de rails. Nou, nu laat het toch eerst maar blijken. wat er gebeurt nu? En nu wordt opeens. oh nee, er moet weer iets gebeuren. Dus gaan we bezuinigen. En uh, inderdaad, ja, de PVV is de eerste die dan uh, hoera schreeuwt. Dat nou. is zo. Joost, wat, wat vind je van dat plan van uh, slachter die wilde staat nu gaan aanklagen? en Die zegt van ja, er uh, is ooit afgesproken, we schaffen het kijk- en luistergeld af. Daarvoor komt belasting terug en dat moet naar de uh, publieke omroep. 1,1 procent of zo had hij het over. Ja. Uh, en, en hij heeft dan <tus> uitgevolgd dat dat, uh, dat dat helemaal niet geoormerkt terugkomt. Nou, dat is ook altijd het bezwaar, sowieso van Hilversum... Uh, tussen aanleidingstekens geweest uh, tegen de financieringswijze zoals hij nu is. Vroeger met dat Kijk naar Luizengeld... we hadden het net even over dat spotje eerder in de uitzending... Mm -hmm. dat vervelende spotje wat terug zou komen. Maar het voordeel daarvan was wel uh, dat je gewoon wist... Dit is, dit is de financieringsruimte voor de publieke omroep. En daar zijn bepaalde eisen aan en dat kunnen we besteden. Toen dat is afgeschaft en is gefiscaliseerd met een mooi woord... krijg je natuurlijk precies datgene waar uh, Jan Slachter nu inderdaad op wijst. Namelijk dat de politiek veel makkelijker met haar handen in die geldpot zit. En dus veel sturender bezig is qua financieringstromen naar die publieke omroep. En je kan je natuurlijk afvragen uh, of dat verstandig is... als je het hebt over wat wil je nou met die publieke omroep. Ik weet niet of dat uh, verhaal van Jan... Uh, juridisch nou zo vreselijk veel kans maakt. Ik denk dat de rechter zal zeggen... Uh, u moet terug naar de uh, wetgevende macht, namelijk de Kamer. En daar wordt er over gesproken. Dus ik denk dat dat vrij snel afgelopen is, juridisch. Maar uh, de, de gedachte erachter, die veel belangrijker is... Mm. is natuurlijk wat Annette ook al zegt. Dat, dat het opvallend is dat de politiek uh, de afgelopen decennia ongelooflijk veel wendingen heeft gemaakt in het omroepbeleid. Die, die omroepen moesten fuseren, maar daarvoor moesten ze zich profileren... ze moesten leden werven, toen juist weer niet, ja. de profielen. En je kan niet van de omroepen in Hilversum verwachten... dat ze zichzelf onmogelijk maken in een systeem wat in stand wordt gehouden. Dus ik zou tegen Politiek Den Haag echt willen zeggen... bedenk dan wat je wel wil. Heb daar tenminste een discussie over met elkaar op de plek waar dat hoort... namelijk in het parlement... Laten we daar uiteindelijk consensus over bereiken... en dat er een besluit valt, zodat wij ook hier in Hilversum weten... Wat we moeten doen en ja. hoe we dat moeten doen. En dat we vooral, want daar ben ik natuurlijk vooral van, ons journalistieke werk goed kunnen ja. doen. Want daar is de publieke omroep. Maar ik vind dat is dus ook me. een taak weggelegd voor de omroep. Ik, ik hoor de omroepen, dus in het, in het uh, geheel, veel te weinig uh, ook in debat gaan en duidelijk maken. Maar Jan wat, Slachter niet, dus die, neemt, die, die nou, staat vuur op de barricade. Daar zou ik straks nog iets over willen oh. zeggen. Maar uh, laat me eerst maar positief zijn. Uh, <laughs> dat is, nee, ik vind, want daar moet heel duidelijk zijn vanuit de publieke omroep. welke programma's zouden sneuvelen dan? Wat kunnen, zouden we niet niet meer kunnen betalen. Ga in debat en maak ook de kijkers duidelijk. Wend het niet alles alleen af op de politiek, maar laat ook heel duidelijk zien: we hebben hier een prachtig product. Nou. Als we dat geld niet meer krijgen, dan gaat uh, dit en dit stuk ja. eruit. En dat vind ik. Ja. Uh, maar, nu, maar nu nog even, want ik ben thuis ja. is natuurlijk ook wel nou, kijk, ik, ben, ik ben geen omroepbaas, hoor. Uh, gelukkig niet. Ik ben uh, journalist. Maar uh, toch eventjes opnemend voor, uh, uh, voor de werkgevers. Het is natuurlijk wel gebeurd. De omroepen hebben afgelopen week een brief geschreven waar het een en ander in zat. En Henk Hagoor, de voorzitter van mm. de NPO, heeft heel duidelijk aangegeven waar de prioriteiten ja. liggen voor de publieke omroepen. Daar is ook heel veel ophef over. ontstaan. Ja, dat, dat, heeft ook duidelijk dat, dat, aangegeven welke programma's. Weet, maar niet, uh... het kan veel meer ook met het. Dus niet alleen met, met, ja, met ja. de politiek in debat gaan, ja, nou ja. maar maak ook de kijker ja. duidelijk wat, wat het allemaal kost en wat ze daarvoor krijgen. Nu moet jij nog even iets zeggen over Jan Slachter, want jij ja. zegt van de, ik zie die omroepazen te weinig, nou, hij dat doet, hij doet dat wel. Dat is de keerzijde, dat is de keerzijde. Jij ziet alleen maar Jan Slachter en dan komt hij, en ik vind het trouwens om heel eerlijk te zijn, een vrij domme actie, om nu met zoiets te komen, uh, om te zeggen nou, um, misschien als, als de, de burger via de belasting te veel betaalt voor de publieke omroep, dan moet het of terug naar de burger, of uh, het moet naar de naar publieke omroep. Nou, de antwoord is duidelijk. Het gaat natuurlijk burger. terug naar de burger. Mm. En bovendien leidt het af. Het leidt namelijk af daarvan, dat je, uh, hier gaat het principieel om hier zijn heel veel mensen bezig een prachtig programma te maken, en die, die, uh, die zeggen, dat programma maken we, dat kost het, we hebben nu echt alles gedaan om zoveel mogelijk te bezuinigen met fysisch en dit en dat, als ze nu nog meer bezuinigen, dan kost het u bijvoorbeeld de voetbal, dan kost het u bijvoorbeeld zo'n programma als wij nu doen, ja. uh, of ja. dan kost het bijvoorbeeld Nieuwsuur. Uh, nou, dat zouden ze ook kunnen verder nog naar buiten. En, en dan, dan krijg je ook een beweging allee... bij het publiek wel, want die wil dat niet missen allemaal. Ja, precies. Uh, dan die komen dan ja, ook wel. Kijk, op, op je in hebt actie. die voor Paul en Witteman, heb je van de Vara heb je nu die, die, die kleine trailer, waar ze dan uh, heb je Paul en Witteman. Ja, ja dat het even wegvalt. Ja. Ja, en dan. Nou, dan zet je even aan het denken, oh, wat, ja, wat zou ja. gebeuren als het niet meer was? Joost, wat is dat bij, dat, is, dat herken ik wel een beetje wat zij zegt, en, en ik ben daar zelf onderdeel van. Hier in de wandelgangen wordt er natuurlijk ook wel over gesproken, maar toch willen we allemaal gewoon, ja, we willen gewoon ons werk doen en ook niet te veel, uh, ja, ja laten we zeggen, actie er, voeren. Gewoon, er worden ontzettend veel programma's gemaakt natuurlijk bij de publieke omroepen. Wij zitten natuurlijk heel erg, jij ook en, en ik, in de, in de journalistieke hoek en wij willen ons vooral daar natuurlijk mee bezig houden. Al is het al, omdat wij journalistiek ook gehouden zijn... om iedereen kritisch te volgen en dus ook de eigen publieke omroep. Ook dat moeten we doen. Ja. Um, maar als ik er even iets boven ga hangen... dan denk ik ook wel dat het te maken heeft met een soort van... Uh, ja, misschien wel een soort van schuchterheid. Hè? Omdat de publieke omroep de afgelopen jaren... natuurlijk enorm onder vuur is komen te liggen. En er een beetje het besef leeft, of de indruk leeft... dat de mensen zich niet realiseren... wat de publieke omroep ook allemaal voor ontzettende mooie programma's brengt. He, uh, informatief programma's, maar ook programma's als, uh, als de Gouden Eeuw, of, nou. of, of, of Buitenhof, of, of zit, Radio 1. Er zit natuurlijk heel veel rijkdom bij de publieke omroep, wat niet iedereen zich altijd even realiseert. En dat, mo dat mogen de omroepen inderdaad best wel wat geprofileerd naar buiten brengen. Dat is uh, nou. zeker waar. Goed, um, vanavond is dat Koningsinterview. Ik moet er nog even bij zeggen dat er ook live wordt uitgezonden op Radio 1. Dat waren we even vergeten. Maar, uh, dus en op Nederland 1 en bij RTL 4. En we gaan allemaal uh, kijken. Hartelijk dank voor jullie bijdrage in dit mediaforum. Annette Bisschel en Joost Oranje. We gaan een uh, liedje draaien van van Peter Fox. Van Duitse? mij. Van mij. Peter Fox. Ja. Dat is die man die kijkt. een beetje, beetje bozig gekeken, die altijd. Hè? Ja, maar hij heeft prachtige teksten. Absoluut. Dit ook: House Am Zee, uit ja. 2009 alweer. Hier ben ik geboren en laufe durch die straat. Ken die gezichten, jedes huis en jeden laden. Ik moest maar weg. Ken jede taube hier bijna. naam. Daumen raus, ik warte op een schicke vrouw met schellem wagen.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 Taschen voll Gold. Ik lad die alten Vögel en Verwandten ein. En alle fangen vor Freude an zu wein. Wir grillen die Mamas kochen und wir saufen stampt. En feiern eine Woche jede Nacht. En der Mond scheint hell auf mein Haus am See. Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ik heb 20 Kinder, meine Frau is schön. Mm, alle kommen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 Peter Fox, en ik zei dat hij een beetje bozig... kijk, maar dat, daar kan hij niet zoveel aan doen... Want hij heeft ooit een keer een, een, een attack gehad... dacht ik, en een soort van verlamming in zijn gezicht... en uh, dat is, daar is altijd nog iets van blijven zitten. Vandaar dat hij kijkt zoals hij kijkt. Wel mooie liedjes inderdaad. House zee was een groot hit in 2009. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen. Dat doen we vandaag met Patrick Schellekens... 41 jaar uit Den Bosch. En er staat hier, heel cryptisch... werken in de wereld van eten en drinken buiten de supermarkt. Dat klopt. Wat, wat, wat doe je dan? We zijn een uh, trademarketing en category management trouwens met mee bezig. En dat betekent dat we op zoek gaan naar groeimogelijkheden voor categorieën. Specifiek voor alles wat met eten en drinken te maken heeft buiten de supermarkt. Dus dan moet je denken aan catering, aan horeca, ziekenhuizen. En dan doen we een opdracht van levensmiddelenfabrikanten, uh, van grossiers of van formules. Oké, okay, daar doe je dan onderzoek naar ofzo? Waar, waar dat dan eventueel... Het uh, kan... kan zijn dat we marktanalyses doen. We gaan kijken hoe gedraagt de shopper zich, waarom gedraagt de shopper zich... Uh, dus het onderzoek heeft onder andere mee te maken. Wat grappig. Ja. Ja. Nou, uh, ik hoop dat je intussen het nieuws ook nog een beetje volgt... tussen al die uh, data uh, die dan met eten en drinken te maken hebben. Um, 84 punten, dat is de uitdaging gisteren neergezet. De hoogste score tot nu toe en daar moet je dus in ieder geval overheen. Eerst de nieuwsfactor. Dit is een nieuwsflits, Marjan Koekoek. Bij de finish van de marathon van Boston... hebben zich twee krachtige explosies voorgedaan. De nationale nieuwsquiz. We weten niet of dit the act of an organization is... Or... An individual or individuals. als je een paar minuten later over de finish gaat dan, dan ben je er zelf bij zeg maar dat, uh, dat is wel heel bizar we don't have a sense of motive yet en wij moesten ook gaan rennen We are asking anyone who may have heard someone speak about the marathon to call us ja, er is nog steeds niet veel duidelijk over de bomaanslagen in Boston. Wel weten we iets meer over het soort bommen. Ze zaten verstopt in zwarte tassen. Vraag 1. De bommen bevatten volgens de FBI scherven en kogellagers. Waar waren die in gestopt, zodat het uiteindelijk een bom werd? In een snelkookpan. Ja, dat is goed, ja. Volgens de FBI zijn zulke snelkookpan bommen makkelijk zelf te maken... en worden ze ook al jaren overal ter wereld gebruikt. Vraag 2. Het onderzoek naar de daders is nog in volle gang... Amerikaanse media melden gisteren dat een jonge student... die maandag gewond raakte door speurders als interessant geval wordt beschouwd. Uit welk land komt deze student? Saudi-Arabië. Dat is goed, hij stond samen met enkele anderen niet ver van de plaats... van een van de explosies. agenten zouden zijn, zou zijn opgevallen dat zij zich snel en zonder... blijk van paniek of shock uit de voeten maakten. Vraag 3, een kop uit de krant. Ik lees hem voor en je krijgt ook drie mogelijke antwoorden te horen waar hij bij hoort. Ik teken niet bij het kruisje, dat is dus de, de kop. Ik teken niet bij het kruisje. Gaat dit over 1. Manchester City wil de AZ-speler Adam Maher kopen voor 18 miljoen euro... maar de speler kan nog niet zeggen of hij zijn handtekening zal zetten. 2. CDA-fractievoorzitter Siband Buma kan nog niet instemmen met het sociaal akkoord. Hij wil eerst elk onderdeel apart bekijken. Of 3. Veel aandeelhouders van PostNL konden niet instemmen met de toetreding van Agnes Jongerius. Toch is ze met een krappe meerderheid gekozen als commissaris bij dat bedrijf. Ik gok voor antwoord B, maar dat is een complete gok. Ik teken niet bij het kruisje. Het is inderdaad goed. Kop uit trouw. Veel kritische geluiden vanuit de oppositie over het sociaal akkoord. En vandaag debatteert het kabinet over dat akkoord. Of de Kamer natuurlijk. Uh, vraag 4. Hoe heet de oud-Serbaas die juist positief is over het sociaal akkoord... en vergelijkt het met het beroemde akkoord van Wassenaar, 1982? Geen idee. Het is Alexander Rinoj-Kan, hij zit straks ook bij ons in Stand.nl... want dan gaan we praten over het akkoord. Hij is positief over de grote rol voor de sociale partners. We gaan naar vraag 5, dat is een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Wij werken nu met een mild dreigingsbeeld... maar dit wordt bewaakt, bekeken en bewaakt door de Nationaal Coördinator... Eberhard van der Laan. Dat is goed. Uh, voorlopig neemt hij geen extra veiligheidsmaatregelen... naar aanleiding van de aanslag in Boston. De burgemeester van Amsterdam gaf gisteren een persconferentie... over het programma op 30 april. Vraag 6. Omdat Van der Laan op 30 april zelf een ceremoniële functie heeft... zal de burgemeester van welke andere gemeente hem vervangen... in het beleidscentrum die dag? Den Haag. Gok. Dat is niet goed. Nee, het is de burgemeester van Amstelveen, Jan van Zanen. Laatste vraag: 4 punten. Een aanwijzing over een persoon uit het nieuws. Dus geen onderwerp, maar een persoon. En de vraag is heel simpel: wie wordt hier bedoeld? Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Mijn broer blijft voorlopig de bekendste. 3. Echt langs de lijn sta ik al lang niet meer. 2. Tijdens de Radio 1 Sportzomer konden mensen met mij in gesprek. 1. Ik volg Humberto Tanop als presentator van de ochtendshow bij BNR Nieuwsradio. Puntje van mijn tong, maar ik kom er niet op. Nee? Nee. nee. In gesprek met Van het Hek heette dat programma Tom in, in ja. de Radio 1 Sportzomer. Ja. Uh, inderdaad, Tom is de jongere broertje van Joep van het Hek. Uh, voormalig Nederlands tophockeyer natuurlijk. 221 in het de lands gespeeld. Hij was ook nog bondscoach van de vrouwenhockeyers.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 Vandaag luidt de stelling. Het optimisme van premier Rutte is terecht. Als gezegd, uh, Alexander Hinoor-Kan, de voormalige voorzitter van de SER... die uh, gaat daarover met ons in gesprek straks in Stand.nl. Hij is wel positief, met name over dat sociaal akkoord. Maar uh, wat vindt u van de houding van Rutte-debat... Over dat sociaal akkoord is in volle gang. Er is veel kritiek op de premier. Hij zou fundamentele hervormingen en bezuinigingen hebben uitgesteld. Maar Rutte verwacht dat de economie door het akkoord zal aantrekken. En bovendien is hij trots op het brede draagvlak bij werkgevers en werknemers. Het optimisme van Rutte is terecht. Bent u het daarmee eens of oneens? Sms staat naar 7070. Kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. U kunt naar de website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het met Hekje Standpunt. Patrick Scherke 41 jaar uit Den Bosch. Ja, bijna onmogelijke opgave. 21 vragen goed hebben. Dat lukt bijna in de tijd niet. is hier niet. onmogelijk. Ja. Maar we gaan toch kijken hoe ver je komt. Hier komen ze. De Nationale Nieuwslist. College van burgemeester en wethouders van welke plaats is gisteren gevallen? Meersen. Goed, welk land is gisteren getroffen door de zwaarste aardbeving van de afgelopen 50 jaar? Iran. Goed, hoe heet de verdachte vleesgroothandel in Os die dinsdag failliet is geklaard? Zelten. Dat is goed, wie heeft als eerste Nederlandse schaatser de Oscar Matthiesen-trofee gekregen? Irene Wüst. Goed, in Friesland wordt jacht gemaakt op een damherd met wat in zijn kop? Een pijl. Dat is goed, de grote antiterreuractie van gisteren in België was volledig gericht op welke moslimgroep? Sharia van België. Goed, in welk land hebben meer dan duizend postbezorgers het werk? Neergelegd. Spanje. Duitsland. Welke maand gooien Nederlanders 68 miljoen euro weg... omdat ze wat niet opmaken? goed. Dat is goed. Welk museum past een trap aan... omdat een bezoeker eraf is gevallen? Rijksmuseum. Dat is goed. Hoe heet de Nederlandse terreurverdachte... die vandaag voorlopig op vrije voeten komt? Sabirka. Goed. Wat is in Nederland de meest voorkomende naam voor een basisschool? Geen idee. De regenboog. De grote bierbrouwers van Nederland hebben zich aangesloten bij het verzet tegen boringen van wat voor gas? Schaliegas. Dat is goed. In Marseille is vandaag het proces tegen de makers van welke borstimplantaten begonnen? Pip. Dat is goed. Wie wordt vanaf 1, juni, uh, 1 juli moet ik zeggen, hoofdjeugdopleidingen bij PSV? Uh, Langeleg. Dat is goed. Hoe heet de Brabantse vastgoedhandelaar die persoonlijk failliet is verklaard? Geen idee. Lips, bij welke fusieomroep gaat Peter R. E. de Vries een nieuw programma maken? Uh... Geen idee. Tros Afro, de zorgautoriteit, gaat onderzoek doen bij welk ziekenhuis in Nieuwegein? Geen idee. Sint Antonius, welke Duitse deelstaat heeft een cd met bankgeheimen gekocht? Uh, Noord-Rheinland-Westfalen. Het is rijnland palt rijnland -Palt. Ja. Zat in de buurt. Ja, dus het lag ook in Duitsland ja. inderdaad. 21 <laughs> in moesten er goed zijn, dat, ja. dat is niet gelukt. Nee. Maar toch aardig hoor, 12. In totaal 48, maar niet genoeg voor, nee. de, voor de winst. Dus het normale prijzenpakket gaat mee. Hartelijk dank voor het meespelen. Dank je wel. Ik geloof. Ik geloof. ik geloof, ik geloof, ik geloof in de mensen NCRV. Het interview met Willem-Alexander en Maxima Mensen mogen me aanspreken zoals ze willen, omdat ze daarmee op hun gemak kunnen zijn Het nieuwe koningspaar Iedereen roept mijn Maxima, dus koningin of prinses doet het niet toe Het is meer wat wij vertegenwoordigen dan de titel Vanavond half negen, natuurlijk ook op Radio 1 Het nieuws van kanten.